Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Er komen nog even geen nieuwe coronaregels. Op dit moment nog niet, maar we houden de komende dagen heel scherp de cijfers in de gaten. Dat zegt minister De Jonge. Hij is voorzichtig positief omdat het aantal nieuwe coronagevallen de laatste dagen wat af begint te vlakken. Eerder waarschuwde het kabinet nog dat er strengere regels zouden komen als het aantal positieve tests verder zou stijgen. Het kabinet wacht daar dus nog even mee. Maar de snelheid van de daling zou natuurlijk nog wel te beïnvloeden kunnen zijn met aanvullende maatregelen. En die afweging zullen we gewoon de komende dagen moeten maken. Barmannen, obers en koks in Breda gaan tijdelijk aan de slag in de zorg. De horeca is dicht en dus kan het personeel worden ingezet om bijvoorbeeld met patiënten te kletsen en koffie te zetten. Verpleegkundigen hebben daar nu geen tijd voor. Pak maar een rood potlood en omcirkel het op je kalender. Komende maart krijg je drie dagen de kans om te stemmen. De Tweede Kamerverkiezingen worden uitgesmeerd over 15, 16 en 17 maart. Zegt minister Olongren. is natuurlijk om de drukte bij stembureaus te voorkomen. Lowlands! give me more! Dat is zeer aardig, dat is zeer het voelt alweer als een eeuwigheid geleden op een volle festivalweide staan om je favoriete bands live te checken. En het lijkt er ook op dat het nog wel even duurt voordat dat weer kan. Hoewel, volgens Duitse onderzoekers kunnen grote concerten eigenlijk prima doorgaan. Dat hebben ze deze zomer onderzocht. Mijn collega Wouter Zwart was bij dat concert-experiment. Eigenlijk weten wetenschappers maar heel weinig over dit soort grote evenementen. Hè? Hoe mensen zich gedragen en hoe zij bewegen. Hè? Waar komen ze elkaar het meest tegen? Waar raken ze elkaar het meest aan? Is dat als ze binnenkomen? Is dat straks op de tribunes? Of is dat als ze misschien tijdens de pauze een drankje gaan halen? De conclusie, grote concerten kunnen veilig doorgaan, maar niet zoals normaal. Iedereen moet op een stoel, de ventilatie moet in orde zijn. Je moet een mondkapje op en er moeten vaste lopen. Op routes zijn. Krijg je het weer nog? Het is een grijze dag. Er valt ook af en toe een buitje in het noorden. Het wordt een graad of 14 vandaag. Zaterdag is het droger en zonniger. Zondag weer regen en het wordt rond de 16 graden dit weekend. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat één file en dat is op de A7 Zaanstad Horen. Tussen Knop en Purmerend is de vertraging 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Sa chair école sur cette estrade, il ne mente. als hij Goedemiddag, welkom bij Lunchroom. Uh, we, hebben vandaag, we begonnen natuurlijk weer met uh, Adieu, monsieur le professeur... ook in verband met de moorden van gisteren nog eens in uh, Frankrijk. En dit als eerbetoon aan Samuel Paty. Uh, we gaan uh, twee uur lang uh, Amy Winehouse en Janice Joplin doen. Uh, twee dames die uh, onfortuinlijk tot de club van 27 horen. En uh, we beginnen met het eerste nummer van Amy Wijnhuis. Ja, een stukje terug. Je, uh, je hebt het over Club voor 27, maar ik denk dat het belangrijker is... dat het gewoon uh, hele goede zangeressen zijn ja. geweest. Hele belangrijke. Ja, ja. hele belangrijke, hele goede... Ook goeie... invloed, ja. Ja. Ja. ja. Het is jammer dat ze zo naar het einde zijn gekomen... maar laten ja. we ons concentreren op het mooie. Op ja. mijn mooie muziek. Ja. We beginnen namelijk met Amy Wijnhuis. Back to back. Back to black. Back to black. Het was Janis Joplin en daarvoor was natuurlijk Amy Winehouse. Amy Winehouse is op 14 september 1983 geboren in Londen. Ze is een Britse jazz soulzangeres en werd in het Verenigd Koninkrijk bekend met, een nummer van, met het album Frank. In de rest van de wereld werd ze pas later bekend met Black to Black, met de, re, met de singles Rehab en Back to Black... Um, ze is uh, geboren als dochter van een taxichauffeur Michael Weinhaus. En ze is natuurlijk voornamelijk bekend geworden... door, door de alcohol- en drugsverslaving... en de ruzies en toestanden en de bulimia. Ja, en natuurlijk uh, Janis Joplin, uh, ook een geweldige zangeres. Maar een hele andere generatie en een hele andere muziekstijl. Ik denk dat Amy Weinhaus ja. meer jessie is. Ja. En Janis Joplin is meer rock. Ja. Genesis Janice uh, is geboren in 1943. Ja, Ongelooflijk, 40 ja. jaar zat het. In ja. dus. En ook 27 jaar later gestorven. Dus ook in 1970 gestorven. Dus ja. Er zijn al een hoop parallellen, maar ook een hoop uh, verschillen inderdaad. Ja. Dat kan je natuurlijk goed in de muziek horen. Ja, Janice is ook bekend geworden door uh, Big Brother and a Holding Company. En pas later eigenlijk is uh, solo, gewoon, uh, solo gaan werken. En uh, ja, vooral met uh, me en Bobby McGee bekend geworden. Ja. ja? Oké, okay, nieuwe Amy Winehouse met Just Friends... So damn, just before it rained and rode us all the way into New Orleans I pulled my harpoon out of my dirty red bandana I was playing soft while Bobby sang the blues When she'll wipe slapping time I was holding Bobby's hand in my We sang every song that driver knew Love it. My freedom is just another word for nothing left to lose, nothing, that's all that Bobby left me, But if feeling good was easy now on when he sang the blues, and hey, feeling good was good enough for me, mm -hmm. good enough for me and my Bobby. van Amy Winehouse, Just Friends, van de, af, van de LP uh, Back to Black. Naar eigen zeggen kreeg uh, Amy na Frank een anderhalf jaar... geen letter meer op papier, totdat ze Mark Ronson tegenkwam... en in zes maanden tijd een nieuwe album geeft. Dit mondde uit in Back to Black. Waarvoor Winehouse zich liet inspireren door haar relatie met Blake Fiedler... en de meidengroep uit de jaren 50 en 60. Ze had ook ineens een suikerspinkapsel aan de Ronettes... Ja, dat kan me nog wel herinneren, inderdaad. zo'n ja. heel hoge kapsel inderdaad. Ja, het stond er wel heel goed. Vond echt, ja, ik vond het echt heel mooi. Maar zelf ga je uit. het niet doen? Nee. Nee, doe maar niet. Back to Black die verscheen op 30 oktober 2006... en voerde de Engelse uh, alarmlijsten aan. Een jaar later was het een vijfvoudig platina. De eerste single, Rehab werd een wereldwijde hit. In de Verenigd Koninkrijk haalde hij de zevende plaats. En in Nederland kwam in februari 2007 in de top 40 binnen... en bracht het tot nummer 17. Diezelfde maand gaf ze een concert in Paradiso... waarvan zes nummers werden toegevoegd aan, de, aan het album... Live from Amsterdam uitgaven van Back to Black. Die op 13 juli uitkwam dat jaar. Ja, ze, ze schreef ook haar, de meeste nummers zelf eigenlijk. Hè? Ja. wel. Ja. Ja. Ja. Van, ja, vandaar dat ze ook een tijd niet geschreven had. Oh, dat is geen inspiratie. Ja, die black, had. Ja. Ja. ja. Nou, Janet Joplin heeft ook veel van haar eigen nummers geschreven. Uh, als je die leest, dan uh, kan je toch wel lezen dat ze, uh, ja, ze weerspiegelen een gevoel van pijn en eenzaamheid van een vrouw die aan een laag zelfbeeld uh, leidt. En gekweld werd door een gebrek aan zelfvertrouwen. En volgens mij werd ze heel erg gepest op school, toch? Janis Joplin. Oh, dat ze wat dikker was of zo, ja. dat kan me ja. me herinneren. Inderdaad. Ja. Ja. Ja, ja. Maar haar carrière is eigenlijk heel kort geweest. Ze zijn eigenlijk pas in 1967 bekend geworden... met uh, de Big Brother and Holding Company. En dat was eigenlijk een Monterey Pop Festival. En daarna natuurlijk uh, ja, ook op Woedstak in 1969. Zij is toch een publiekstrekker geworden. En in 1970 was het eigenlijk al voorbij... Want we hoorden net hun uh, of haar bekendste nummer, Me en Bobby McGee. Dat was in 1971 uitgebracht. Dat, was, uh, dat is een paar dagen voor haar dood opgenomen. Ja. Dus triest allemaal. Ja. Goed, weer wat vrolijks. Amy Warnous met Me and Mr. Jones. play. na alle positieve reacties op haar laatste concerten... vooral in het nieuws met haar drank- en drugsgebruik. Ze schreef een nummer Rehab over het feit dat haar management... wilde dat ze afkikte van haar alcoholgebruik. Zij en haar vader vonden dat echter niet nodig... en dat is duidelijk terug te vinden in de tekst van Rehab. Op Pinkpop 2007 moest zij verstek laten gaan omdat ze stroomdronken was... waarop Cressip haar plaats innam. Ook haar concert op het North Sea Jazz Festival, gepl gepland op zondag 15 juli 2017, vond geen doorgang. Officieel wegens oververmoeidheid. Marcus Miller werd daar de vervangende artiest. Het uitverkuchtigde concert op 22 oktober 2007 in uh, Heineken Musical ging echter wel door. Tijdens de uitreiking van de MTV Awards op 1 november 2007 in München traden veel grote internationale artiesten op. Maar toch wist Wijnhuis er weer het meest op te vallen. De presentator Snoop Dogg kondigde haar aan als volgt. She didn't go to rehab. She came out there to sing. Weinhaus werkte de indruk niet helemaal nuchter op het podium te staan. Ja, jammer. Ja, zeker jammer inderdaad. Ja. Ik heb die documentaire gezien over Amy Weinhaus. Maar die was ook wel uh, indrukwekkend inderdaad. Ook ja. hoe ze uh, toch gepoest werd om op te treden en uh, gewoon aanwezig te zijn. Dat was... Uh, ja, dat was heel jammer om te zien inderdaad. Maar het is ook een ontzettende druk wat op die gasten gezet wordt natuurlijk. Ze zijn ontzettend jong. Ja. En, ja. Ik heb ooit een keer zo'n concert meegemaakt in de Jaap Edehal van Lou Reed. Die kwam zo'n drie uur te laat. Die werd bij de microfoon neergezet. Die heeft drie uur lang weer staan spelen. Toen is hij ja. opgepakt en weer weer achtergebracht. <laughs> Maar was die ook dronken ofzo, of zo? Die was altijd zo stond als, ja, als een aap. Als, ja, ja, die was ook vreselijk daarin. Ja? Ja. ja. Nee, ja. Ja, ja dus, wat je zegt er inderdaad... Ik denk dat er een gigantische druk op die mensen staat... om uh, elke keer weer uh, te uh, presteren inderdaad... Ja, ja, weer wat nieuws te en, brengen. Ja, er ja. zit een enorme branche van geld achter natuurlijk. Ja. Want zo'n vader, het is toch raar... dat je een kind die, die verslaafd is... En iedereen probeert haar te laten afkicken En juist zegt, oh, het wordt niet nodig. Ja, ja, ja. Misschien dat hij een andere kijkt, ja. Ja. <laughs> maar dat het afkicken niet helpt dan ook blijkbaar. Het is, volgens mij heeft ze het een paar keer geprobeerd. Ze ja, uh, ja. kon je zien in de documentaire, maar het ja. is toch niet gelukt. Nee, jammer. Maar we hebben er wel een mooi nummer aan overgehouden. Hè? Hier komt Amy Winehouse met Rehab. Make me go to rehab. I said no.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 Kerstverse, voorzitter van de Oude Raad, hier is mevrouw Mans Goedenavond, dames en heren. Mijn naam is Frederik... Uh... Manshandel, sorry. Ik, ik moet tegen, tegenwoordig altijd even nadenken, want ik heet sinds kort weer bij mijn... Me gewone meisjes uh, uh, naam. Ik ben hier uh, sinds kort ook uh, voorzitter van de oude raad hier uh, ter scholen. En dan uh, hadden wij uh, bedacht dat het leuk was met de hele oude raad om een uh, ABC te schrijven voor de festenavond. Uh, uh, het is een heel leuk geestig uh, ABC geworden al, zeg ik het zelf, een hele leuke avond, een hele vrolijke avond is dat geweest met z'n allen. En dan nou ben ik zeg maar als voorzitter afgevaardigd om dat ABC uh, dan ook daadwerkelijk voor u ook echt uh, voor te dragen. Nou, dat vind ik natuurlijk erg leuk. Ik was wel uh, zeer, heel erg zeer vereerd. Echt heel erg leuk. Het is wel zo, ik was enorm zedelachtig van voor ja, ja, ik was eigenlijk buitensporig... Uh, buitensporig zenuwachtig voor mijn doel. Maar toen kwam ik gelukkig, hoe heet hij, tegen Gier... Ja, Rogier Schreuder. Ja, ja, Rogier, ja, Rogier, ja. Rugjeer, ja, Rogier, ja, Rogier. Ja, Rogier, ja, en Rogier, ja, en rugjeer, ja. En, rugjeer, ja, en rugjeer, zegt tegen mij, hij zegt, nou, want ik zeg, ik ben zo zenuwachtig, Rogier. Toen zegt Rogier, nou, meid, neem een borrel. <tiedert> ja. Ja, om even het vuurigste koppeltje van die zenuwen hè, eraf te kappen, zeg maar. Dat je een beetje lekker ontspannen bent, zegt Rogier. Nou, dat vond ik een goed idee. Dat heb ik gedaan. Ik heb een borrel genomen. Of twee, dat weet ik niet meer, dat weet ik niet meer. Nou ja, in ieder geval, het werd nog heel gezellig. Hij heeft ook een borrel genomen. Hij heeft mij nog even helemaal begeleid naar de toiletten. Heel, heel uh, charmant eigenlijk. Ja, het is, het is wel zo sindsdien met mijn onderbroek kwijt. too thin hè, zou ik maar zeggen. Ik weet het niet, ik weet het, spoorloos, spoor. Ik weet niet waar die uithangt, ja. Of niet uithangt, ik weet het niet, nou goed, ja. Ja, en ik heb sindsdien ook echt een stekende pijn in mijn reet. Dat we, ja, echt. Ja, ik kan het niet anders zeggen, het is echt een, het uh, niet anders uitdrukken. Nee, het is echt een stekende Nee, reet. Ja, echt. Het, ja, het komt echt met vlagen. Komt het zo. Oh, oh zo, echt zo. Het is, het, nee, maar het zijn, nee, maar het zijn geen aanbijen. Het zijn... Nee. Nee, want dat weet ik wel. Dat is meer een brandende pijn. Ja, het is meer een schurende pijn. Maar dit is echt een stikkende pijn. Nou ja, goed. Nou ja, goed, dat maakt niet uit. De zenuwen heb ik in ieder geval niet meer, ja. En dat was precies de bedoeling, dus dat is gelukt. Dus we gaan het varkentjes even. Eventjes... Oeh, gaan we eens even zorgvuldig... Oh, gaan we wassen, ja. Zorgvuldig wassen. Ja, het is echt net alsof ik een keiharde keutel heb gewaard. Of zo dat? Ja, dan zit je op de boot. Zit je op de boot. En, Mevrouw Mans, handen. En dan zie je dat chemisch toiletje. Mevrouw te Mans, handen. En ik je, nou, laat maar, doe Mevrouw thuis. Mevrouw Mans, handen. Doe thuis wel, maar dan kom Mevrouw je. Mevrouw Mans, handen. Dan kom je na drie dagen thuis. Ja. En dan zit er echt zo'n. Mevrouw on, zo Mans, ja. handen. Zo'n zo onderzeebootje. Mevrouw er dan. Mans, ja. handen. Dat je echt met je vinger een Mevrouw beetje moet... Mevrouw ja. handen! Ja, dat hij dan met een beetje een puntje naar buiten komt. Ja. Mevrouw Mans, handen! En dat je hem dan toch gebaard hebt. Mevrouw de... Mans, ja. handen! Dat gevoel eigenlijk. Dat is Dit hele betoog... leek mij niet passend voor de lustrumavond. Ik, ik verzoek u... Ik verzoek u met klem... Het gewone ABC te doen. Het gewone ABC, Zoals dat is ingestudeerd door u en u. Alsjeblieft. A is van Alpha. Met Grieks en Latijn. B is van weta Voor het exacte berein. C is van Christelijk. Je werkt en je bidt. ...van het diploma... ...aan het eind van de rit. E, e is van even kijken... ...wat ik nou precies... F, ...f is van flauw idee. Ik heb geen flauw idee... ...wat er zich mogelijkerwijs... ...sorry, wat er zich mogelijkerwijs... heeft voorgedaan eventueel. Ik heb geen vrouwennotie. notie. Nou ja... G, G, G, G, G, G, G, G, G, G is van getverdemmen. Mevrouw Manshande. Ja. Mevrouw Manshande. Ja, ja, ja, ja, ja. oh. oh. Mevrouw Manshande. H ha, is van houding. Ja, deze houding. Mevrouw Manshande. Deze houding komt mij in één keer heel erg bekend ja. Mevrouw, mans, Sorry. handen. Sorry. Mag ik u vriendelijk verzoeken nogmaals om het gewone ABC te doen. I is van Is dit een ABC? <lacht> Ze langs haar hand. J is van Ja, dit is een ABC. Ja, hier zo. Komt daar er zo. nog wat van? K is van. Of niet. Komt er nog wat van? Of niet? Ja, ze is een heel, hele heel, heel goede L. L is van. Laat me dan ook gewoon even mijn gang gaan. Voor je het weet ben ik bij de Z. Maar als je me steeds in de reden Ja, dan schiet het natuurlijk niet op. M is van. Uh, mevrouw Manshande. Mevrouw Manshande, ja. Ik zou dus, hij zegt dus ook inderdaad. Ja, ik zou dus nog genezen. Mevrouw Manshande. Of gekomen, MM, het zijn zelfs twee. M mevrouw Manshande, MM. Die groene vind ik die lekker van MM. Nee, weet je, het zal wel psychisch zijn. Mevrouw nee. Manshande. En is van, nou zeg, je hoeft me niet zo pisnijdig aan te kijken. Het gaat hartstikke lekker tot nu toe. Hier zo, daar zo, hoor. Bent u nou klaar of niet? Oh, is van over één minuut als dus je me gewoon even laat gaan. P van Putman. <lacht> ja. Mevrouw ja. Manshandel, we gaan het anders doen. Misschien heel kinderachtig. Maar we gaan het gewoon zo doen. Ik tel tot tien. En dan bent u klaar met het alfabet. Zo gaan we het doen. Gewoon heel kinderachtig. Ik tel tot tien en dan bent u klaar. Eén. Twee. Drie. Q is van Q. -lea. Vier. Het is echt serieus. Vijf. R is van rustig. Zes. S is van... Zeven. Acht. Negen. T is van... tut. U is van... U verwijdert zich nu van het podium. V is van... Fort, fort, fort. W is van... Wegwezen, nu. X is van... Zie nog niks? is van... Mijn geduld raakt op. Nee, die klopt dan niet. Nee, die klopt dan niet. Nee, we zaten in een hele grappige coöperatieve sequens, meneer Putman. U en ik, ja, we schoten in één keer een heel eind op. Ik weet niet of je het in de gaten had, maar als u dan bij de I zegt... Mijn geduld raakt op, ja, dan stokt het in één keer weer. We waren bijna bij de zet, maar dan moet u zeggen ij is, e is van einde oefening. Ijzervreter of zo. Einde oefening. uit. Einde oefening. Eierdopje. Einde oefening. Ijsprong. Einde oefening. Nou, dat komt mooi uit, want dan zijn we precies bij de zet. En de zet is van de Zizo. Volgende keer bij ons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 I could say no regrets And no most no days Cause as we kiss goodbye The sun sets So we are history The shadow covers me